Wij beginnen de les 36 van prietz Chaim, Pagina 11, de regel 33. Arifata vertelde ons dat door de wijks hebben we alleen de kracht uh, om. Uh, de werelden. Te verbinden. In onszelf natuurlijk. Wat wij doen. Door het gebed. Door het gebed. Om de werelden met elkaar te verbinden. Alleen. Um, le ficha, Alleen. Zoals je zegt. Als momentopname. Terwijl wij aan het gebed zijn. Maar daarna. Gaan wij andere dingen doen. Wat, wat dan ook. Als wij dan niet in het gebed zijn, ver, uh, uh, dan uh, gaat het, uh, gaan ze weer uit elkaar. Natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke, blijft wel dat deze uitwerking, dat effect, effect blijft wel uh, werken in onszelf. En dan natuurlijk met de dag gaan we verder. Maar het is wel zo. So. En daarna keren ze dus na een gebed keeren ze naar hun eigen plaats. De regel 33. Welke lezingen Eina een nauwe rak lehalotan, aan een kanal? 34. Kihail ja, naset aridee tfilateno. Wel kennen daarom, maar om deze reden. Eina noos in Tycoon, rak la Maken wij een Tycoon, maken wij een correctie, alleen maar om door hen, om hen omhoog te brengen, zoals boven gezegd werd. 34, ki aile janas, het let op, omdat de opstijging wordt Gemaakt door, gedaan door ons, gebed, door ons gebed. Of door onze gebeten kunnen we zeggen. Punt. Ach, Achak, no ki ha shefa. Een le dan. Kim yats hem 35 jordin ba aleinu. Le we shambi ba'er. Kavanat alleen le shabbehach, mijne Geweldig wat je ons nu zegt. Ook voor mij is het absoluut in, uh, uh, verhelderend. Ook weer nieuwe op nieuwe heb ik dat... Neem ik het nu op. Wat hij zegt nu. Let op. En ook dat hebben wij nog nooit eerder uh, geleerd. Let op wat hij zegt ons. Dus wat wij doen met ons... Uh, uh, Gebet dat wij brengen die werelden omhoog, ja, en verbinden we hen boven, met elkaar. Let op wat hij verder zegt. 34, ach, ach, harshiki ach, bloe ha maar nadat zij de overvloed hebben ontvangen, die werelden, die wij hebben, wij, die, hebben die wij brachten omhoog. Eina no zrige lauridaan, let op. Wij hoe, hoeven wij hen niet doen afdalen, want uit zichzelf dalen zij af bij het zeggen van alleen al bij, bij het zeggen van zo'n uh, zo huldig gebed, dat wij zeggen, uh, daarna dus na het staand gebed en nog andere dingen die wij zeggen en als, als, als laatste, aan het einde zeggen we, alleen olle Shabbayach, la kol. Het is een iets wat, zo'n gebed, zo'n hulde, wat kent geen uh, equivalent, geen andere. Zo geweldig is dat, als we dat, uh, wanneer we dat zullen, dat ook gaan leren, alleen olle Shabbayach, la kol. En dat is dan, zegt hij, bij dat zeggen van dat alleen Oleshabech. Wij zijn, wij geven aan ons, is het, om hulde te geven aan de Heer van alles. En wanneer wij dat zeggen, zegt hij ons, Ari leert ons, dan dalen de werelden helemaal weer naar beneden. Zelf, uit zichzelf, wij hoeven verder niets, dan, niets aan te doen. En ik kan jullie verzekeren dat ik had vele jaren dat gedaan, ook in de synagogen, ook uh, alleen. Wanneer, wanneer jij komt tot, zelfs wanneer ik geen Kabbala aangeraakt had. Wanneer je komt tot alleen al een dat Tot uh, dat stukje gebed, wanneer de werelden naar beneden gaan. Hoe dan ook, al was het toen nog in... Uh, Zin het zinnebeeld wat, wat het nieuw is, want toen wist ik niet al die, die dingen wat wij leren nu, de geheimen wat wij nu leren. Ook dan ervoer ik iets geweldigs, dat als inderdaad zo'n gevoel alsof de werelden weer naar binnen mij terugkeren en kracht, en voel je in jezelf kracht en macht, macht over jouw eigen klipot dat jij weer de baas wordt in je eigen huis. Daar gaat het om. Dat wij weer leven in deze wereld, alsof wij niet in, onze, in ons innerlijk leven, wij alsof wij buitenstanders zijn in ons innerlijk, terwijl wij moeten het gevoel hebben, baas, de baas te zijn in ons zelf. En waarom voelen wij dat wij vreemdelingen, als het ware, niet als het ware niet, in, niet goed in het veld zitten binnen onszelf, omdat de wens om te ontvangen die eigenlijk een buitenstander is. De mens is zo gemaakt dat die moet in zichzelf de wens om te geven uh, laten manifesteren in zichzelf. Dat is de mens, de ware mens. En daarom voelen we in de wens wanneer wij alleen maar de wens om te geven, om te ontvangen hebben, alleen hebben, hebben, hebben, dan voelen wij ons niet in goed in ons vuil, wij komen altijd tekort en altijd klagen en al, allerlei andere dingen, want wij zijn dan niet de, de baas in ons eigen huis. En zo voel je het wanneer je dat zegt, alleen al Want dan de klepot vlucht, zijn al gevlucht, zij weten niet de weg uh, terug, en jij brengt die werelden binnen naar de lagere werelden binnen jezelf, en daar waar normaliter, uh, de werelden binnen jezelf, die lagere werelden, werelden, die normaliter gevuld zijn, met de klipot, domineren daar, en nu brengen dat licht naar beneden, naar die lagere werelden, daar in de plaats is vrij om de sjefa om het hoge licht daar naartoe te brengen. En dat geeft een gevoel van, van ik zou zeggen, bijna onsterfelijkheid. En zo moet het ook zijn, want onze ziel is onsterfelijk. En daar op zijn plaats, en daar op zijn plaats, zegt hij, zal uitgelegd worden de kawana, de zin, de bedoeling, de intentie van wat het is, de alleen ole Dat stukje gebed, alleen le aan ons is het. Um, aan ons, wij moeten dus, aan ons letterlijk, is om Hashem, de Adon Hakol, or de Heer, de Meester, over alles, te huldigen. En daar zal het uitgelegd worden, mijne, wat dat betekent. Dus het is niet nieuw het geval, maar we komen wel op zijn plaats, komen we wel dat te leren. Eigenlijk is het zo dat, wat we leren nieuw, is het, als het ware, het beginstuk van het begin van het, van het gebed. Hoe, wat allemaal, wat zeggen we, enzovoort. Maar later, stap voor stap, zal elk onderdeel daarvan, uh, zal, ik zeg het zal, want ik heb het nog nooit uh, gewerkt. Ik heb net nooit gewerkt met het boek. Ik heb wel gewerkt met andere uh, boeken van Ari, die ook over dit onderwerp, gingen, maar dan niet in deze vorm, zoals pre Er Bestaat ook uh, Shara Er bestaat een van die acht poorten van het boek, van de boeken acht poorten van Ari. bestaat ook een boek van de poort van het gebed. Dat heb ik wel gehad, en daar is in, in grote lijn, een grote lijnen. De hele structuur van het gebed ook oh, opgemaakt voor ons. Maar zo is het hier niet, dus ik weet niet hoe dat verder zal gaan. Ik leer het alles de eerste keer, ook niet, bereid ik mij niet voor. Want alles wat komt, komt van boven. Wij moeten kijken naar die lettertjes, wij kijken naar die lettertjes. Ik lees dat de eerste keer, en wat ik verder van boven zal ons gegeven worden, dat uh, bij de eerste lezing, dat is wat wij ook zullen doen. Maar dan zegt hij op een andere plaats, waar het, wij zullen dat zien, hij zegt, daar zal het uitgelegd worden, uitgelegd worden uh, concreet, in concreto, wat is dat voor een gebed, dat wij zeggen, alleen de leshebèë. Ik kan het altijd proberen te vinden in het... Uh, in, in ons Loriaanse Sidoer, aan het einde dus van het ochtendgebed, ergens aan het einde van de ochtendgebed. En je kan al een beetje kennis ervan, er, er, er, er, ervan uh, hebben, als je dat wil. Maar nog een keer, al die vertalingen van die, alle gebeden, in welke taal dan ook, is het een uh, kloppen absoluut niet. Het is allemaal ge geschreven voor de mens in deze wereld, die is zo geschreven om uh, voor hem begrijpelijk te maken, en dat betekent dat alles, de kracht de, van het gebed wordt, weggecijferd. 36 Natuurlijk, wie dat wel doet hier, wie deze vertalingen doet, ook klassieke vertalingen van de Sidor Dasberg, hier in Nederland is het, en uh, we staan ook in andere uh, varianten. Natuurlijk dat iemand dat dat schrijft, die doet het natuurlijk ten goede trouw. Hij doet het voor de mens. Maar tegen de schepper. Let op wat ik zeg. Die doet het voor de mens. Die doet het voor, voor zijn, weet ik veel, met goede bedoelingen. Misschien een integere mens. Maar wat hij doet is eigenlijk... Uh, Verkrachten van de kracht van Hashem. Ontkrachten hem. En in die zin is onze Mashiach natuurlijk een staaltje van eh, het doorgeven van de kracht van Hashem. Elk woord van Yeshua is kracht, elk woord, het is niet even praten over praten, geen ander die heeft dat zo gesproken, maar Ari spreekt ook een zeer einduidige taal eh, in, weergegeven in de sfirot in die in die, in die in smaken van het licht. Maar Jeshua spreekt het nog in de taal van, in de taal van, wat, omdat het de kant van, het is als het ware zijn negen eerste verschijning, en dan spreekt hij vanuit de positie van de kliketter, waarbij alleen licht is in de kliketter. Let op, let op wat, wat ik zeg, het was alleen maar de manifestatie van het licht ketter in de kliek, ketter, was alleen maar het kleinste, kleinste, het kleinste partsoep wat er was, toen Yeshua hier kwam. Want de rest was, de rest van de mensheid, goed opletten wat ik zeg, de rest van de mensheid verkeerde in duisternis. Het allemaal verkeerde zij 2000 jaar geleden nog in duisternis, met inbegrip van de, het volk Israël, die dat... De schepper eigenlijk had verraden. Verraden hem om, eh, uh, omwille van deze wereld, van de heerschappij, van deze wereld, van de omwille van de tradities van hen. En er was niemand meer. Er waren geen meer, geen profeten meer. Ja, lang waren geen profeten, ook in Israël niet meer. De laatsten waren ergens nog 500 jaar daarvoor. En er kwamen geen profeten meer. Kijk nou, sindsdien kwamen er geen profeten. De laatste die dus van de Tanach, die leefde dan ongeveer 500 jaar voor, ongeveer zeg ik zo maar, halve millennium voor Yeshua. En pas Yeshua was deze, de laatste profeet, die waarop, waarover, Moshe gesproken had in de Dwarim, in het laatste boek van de Torah. dat Hij zal komen, deze de profeet zal komen, en jullie moeten naar hem luisteren. En daarom Jeshoe alleen, zijn taal is krachtig, alleen maar de kracht. En niet de taal van, die, van al die rabbijnen, die de taal is een Esopus, Esopus taal, en de taal van uh, van de fabeltjeskrant, en, en om, om, om zeilen, om zeilen de kracht van Hashem, in plaats daarvan, praten zij over, in de taal die, aan om zich aan te passen, aan deze lage wereld, Dat is allemaal wat ze doen, zich aanpassen, uh, en blijven separaat, van alle volkeren, dat is hun zorg, dat is hun zorg, was alleen maar om, Joden af te schermen, niet God verhoeden laten, uh, in contact te komen met andere volken. Alle wetten wat zij, hun wetten, dus wetten van de rabbis, zijn gericht om de Jod Joden te beschermen en niet laten in contact treden met anderen. Om God verhoeden niet te laten assimileren. Assimileren wat zij zeiden, wat ze... Uh, niet assimileren betekent eigenlijk, kwam het slecht te staan, slecht te, was het slecht voor, voor, voor het volk zelf, want ze separ, ze daarmee konden zij ze zelf het licht niet ontvangen, en konden zij ook licht niet doorgeven aan de volgende wereld. En als gevolg was het de vervolging, de vervolging die ook van boven werd gesanctioneerd, van boven betekent door de scheppers zelf, door het toedoen van al die, wat handelt, al dat uh, jodendom, al die rabbijnen die juist wilden dus het, het volk even apart houden, en macht uitoefenen, het nationalisme, het uiterste nationalisme, wij zijn het uitverkoren volk, ten opzichte van alles, wat daaronder is, al dat troep wat daaronder is. Het, is. het is een verkeerde stelling natuurlijk, we hadden, we hadden goede bedoelingen uh, misschien om het volk te beschermen op deze manier. En dan, we zien we overal, dat dit wel zijn effect heeft gesorteerd. Want overal waren in Europa en overal waren zo'n ghettos, ja, ghettos opgebouwd. Waarbij dus Joden stonden apart, allemaal die volkeren die moorden elkaar uit, et cetera. En dan nu en dan uh, kwamen ze in die ghetto binnen en hadden ze daar ook wel de, wat een beetje slagpartij uitgevoerd. En natuurlijk geld uh, van de Joden hadden altijd opgeëist, um, en al die andere dingen. Hey, maar op deze manier natuurlijk het volk was wel beschermd in de zekere zin, maar aan uh, de andere kant was het ook, uh, was dat werkte dat absoluut tegen, tegen het plan van Hashem. 36. Gambe Zetawin ech bashabat. יש תוספת kedusha, כולי איום, בלא חינ. יש בשבת תוספות נישממה. hut hut <good>, op dit een elke woord wat hij zegt is ook de kracht. Niet zoals de kracht van Yeshua is, zo so is ook deze de kracht van Hashem äh, äh, ervarbaar is, voelbaar is. Aan de tand kan je dat voelen, um, ik voel het absoluut, de kracht van Hashem, alleen in andere taal, wat hij ons nu vertelt, andere manier van het uitdrukken dan die van Mashiach, Ben David, de zoon van David, Yeshua, de zoon van God en de zoon van de mens. Gan bazeta din, daarmee zal je ook begrijpen. Ech bashabat hu, in de Shabbat. Yesh tosevet geduša kolejum. Is er een toevoeging van het heilige gedurende de hele dag? Welachen en daarom yesh bashabat osafot nishama, en daarom in op in Shabbat, op in SHABAT of op de zeggen. Elke Shabbat is er een toevoeging van de Neshama. 36 na de punt. Aval Bachol. Duidelijk wat hij ons nu zegt. Er is een toevoeging van de Neshama op de Shabbat. Aval Bachol. Sha 1, 2, 35, tosefet Rak bashaat, tfila. Lachen een bij meja hol to sefet let op die zegt Maar bachol in de door de week, scha een to waarin dat er geen toevoeging van het heilige bestaat door de weeks anders dan alleen maar in de tijd van het gebed. Daarom in de door de week door de week is letterlijk in de dagen van in de profane dagen letterlijk bij mij is er geen toevoeging van de neshama. punt 37 hem kol ze da she she le yarei ashen 38 holech shmo en die geeft ons iets geweldigs, een groot geheim, waar hij alleen maar aanstippelt, en gaat er niet op in. Let op. Dat is zijn uitdrukking, of wanneer hij dat iets wil zeggen, alleen maar topjes van iets wil zeggen, onthult iets aan ons, en alleen maar topjes. En verder, uh, Stopt ermee, laat op. We ihm ze en desal niet de min. Daar, weet. Schil i rei Hashem, dat voor hen die de naam vrezen, voor de naam vrezen, voor Hashem Fraisen 38. Ulechoschweisch mo en hen die hen zijn naam uh, waardieren. Voor hen bestaat uh, de toevoeging van het schijnen van het licht ook door de weeks. In de tijd van het gebed, we daar zijn, is genoeg. Hier, hiermee is het genoeg gezegd. Zie je dat? Dus wie vreest de hemel, wie vreest Hashem in de naam van Hashem? als hem hoog plaatst, in, zijn, in, zijn, in, in uh, zijn grootheid herkent, enzovoort. Die hebben wel dat schijnen van het licht, die hebben wel een schijnen van het licht, natuurlijk niet als op Shabbat, maar wel een zekere schijnen van het licht gedurende de weekdagen. In de tijd van het gebed. En het is genoeg, wat ik, genoeg daarmee, wat het gezegd werd. Eigenlijk, als hij dat zegt, we bij zijn, het is genoeg. Daarmee, wat ik gezegd heb, betekent, op dit moment kan ik je niet meer vertellen. Maar het kan zijn dat het elders, dat hij ons dat zal wel onthullen. Verder. Uh, de regel 40, de laatste regel. We beginnen de nieuwe perik Sharat Fila perik Vav. De poort van het gebed. Perik Vav. Eigenlijk zie je dat shari, eigenlijk wat ik had jullie verteld ook, dat ik het een van de zesde een van de acht, sorry, een van de acht boeken acht poorten is de poort van het gebed. Het uh, is een ander boek wat hij hier nieuw is. Natuurlijk haalde hij ook de boek uh, de uit dat uh, boek wat ik jullie had gezegd, Charat Vila, De Poort van het Gebed. Maar dan haalde hij dat in, uh, waarschijnlijk meer, want het, het is een, een groot document wat we leren. Het is een omvangrijker document dan uh, een van die, zes, uh, een, sorry, een van die acht, zes, een van die acht poorten. Van het boek uh, Schmoné-Scharim, acht poorten van Arie, dat de poort van het gebed heet. De volgende pagina, twaalf, de regel één. ta Kavana. חוללת בדלת העולמות האלו, בדלת חלקי הדיבור קנל. והוא, כי כאשר תתחיל הברכות, דרי חלטוי דשאחר, עד שתגיע אל ברוך שאמר, אז תכוון תמיד לשם אה... Euh, הוואה, תמילוי הגינה, נקרבון, כי שם זה, דרי חודרי, הוא נשמט עשייה כולה. שווא יוצא מיאות גי האחורונה של הוואה. הוואה, הכללת כל דלת הולמות הביה. Punt. De regel 1. Una we zullen nu uitleggen de zin van de algemene zin, betekenis, Kwana. Badalet mota elo in deze vier werelden. badal het je boer in vier delen van de, de spraak, zoals boven gezegd. Wegho, en dat is, kijk als er dat hele brachot de shachar dat wanneer jij zal beginnen, zeggen, te zeggen, beginnen, te zeggen, de zegeningen, de ochtend ochtendzegeningen, het brachot de shachar, de shachar, of brachot de shachar, de regel twee. Ad al baruch shamar, tot dat jij zal komen tot de baruch shamar. Gezegende zij, die zij, en het is geworden. Als let op wat hij zegt ons, als de kaventa meet, dan moet je al, dan moet, dan moet je je instellen met de intentie, altijd instellen met de intentie, dat jij dan op de naam, moet je dan instellen jezelf op de naam Hawaia, die gevuld is met de letter H. Hey. Welke Hawaïa gevuld met de letter. Hey heet Bon, dat is de parspartsoof van de Malhoed. Kiesem ze, want deze naam, de regel 3, is de neshama, Let op wat hij zegt. Deze naam Bon is neshama van de hele Asia. Kijk hoe geweldig wat we leren dat. Er is een wereld. Asia, en er is ook de ziel van de asia, oftewel de kracht die daarin komt, en dat is dan de kracht van de asia, dat is neshama, de ziel van de asia dat is deze naam bon dan weten we wat deze, deze kracht is de kracht van de malchut is de kracht van de, deze vulling van de naam hawaii, gevuld met de hei dat is dan de naam bon shuhu joseh Welke naam Bon, of de welke ziel, welke naam Bon uitkomt, komt uit van de letter hey, van de onderste letter hey van de Hawaïa. Die is dus representant voor die, deze kracht van de Bon. die... Welke ghawaia bevat alle vier werelden abiya, atseudbriya, etse razia. Punt. We nemen zed vier, ot heia chorna ashaba, shuhu baulam asia. En het blijkt dus dat de onderste letter hei, die in haar is, dat dat is de wereld asia. Punt. ושם בון זה היו צה מי אותה איזו איני שמטה סיה גאולה גאולה פי עתה למעלה בו יצירה כאי בו די שחתון ושם בון זה אינטה איזם נאמ בון דורת שחן וניר וי שחן ברחות די שחנינגן פנעב בחינד פנד את ספרק חדילת פנד חבט uh, met de, de brachot, en wanneer wij komen, in, van die zegeningen, ochtendzegeningen en wanneer, wanneer wij komen tot Baruch Shamar. dat daarmee, wat doen we dan? Dat, dat, dat wij dus brengen die, die naam bon omhoog. Dat is wat hij zegt ons. We shem bon ze, vier na de punt, en deze naam bon, hij zegt hij zo, die dat die, die uitkomt, oftewel verscheen, van deze letter H, van de onderste letter H van de naam Hawaïa. Hinishmat Asiya, dat is de ziel van de Asia. De ziel betekent het wat innerlijke kant. Dat is de ziel van de Asia, de kracht van de Asia. How lata welke Asiya nu opsteegt naar boven, naar de Yitzira. De regel 5. punt. Interessant wat hij zegt ons, want hoe, hoe kunnen de werelden omhoog gaan? Duidelijk, dan het, is wel, het, het lijkt wel wat hij zegt ons nu, dat deze naam Boon, oftewel de ziel van de, goed opletten wat ik probeer te zeggen, dat het lijkt wel dat wat hij zegt ons nu, dat de ziel van de wereld, de innerlijke gedeelte wat hij ons nu vertelt, de naamboon die opsteigt naar boven naar de Punt. We gaan tegen Weinbushem El Kel Adni. Shahu Basia Kamuar etzleid en ook moet je moet je dan in instellen jezelf wanneer je dat zegt, yes? vanaf de in de, dat stukje vanaf het begin van de ochtend, dus vanaf de ochtend. Zegeningen tot Baruch Shama. Moet je ook een intentie hebben, jezelf te richten op de naam Keel Adni. Welke naam Keel Adni is in de Asiya, zoals so bij ons is het uitgelegd. Let op: de naam Keel Adni. Adni, we weten dat Adni, dat is de Mahout. En Kel is eigenlijk uh, het in, inbedden van Hashem in de Chesed. Dus dan hebben we wanneer wij dat, let op, hoe geweldig deze naam is, Kel Adni. betekent Adni, dat is de Malchut die nu uh, verkrijgt, ook Chesedim. Kel is Chesedim. Kel Adni betekent Malchut die nu um, uh, gecorrigeerd wordt door kel zie door de kasdim en dat zij opstijgt naar opstijgende is naar de yetzira